We gaan vanavond een aantal gasten ontvangen en daar gaan we mee praten over sport, uh, Luc. Ja, goedenavond Willem en onze eerste gast ook Stefan. Welkom uh, dat je hier, uh, hier bent. Dankjewel. Um, we beginnen met uh, Stefan te praten over de sporthackers. Wat houdt dat precies in en wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik werk voor uh, Sportservice Heemstad in Zandvoort. Dat is een organisatie hier in, in Zandvoort die zich bezighoudt met uh, sportstimuleringsprojecten. Nou uh, heel kort op de bocht wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen actief aan het bewegen willen hebben. Um, uh, een van de dingen is daarbij de jongeren, de jeugd. Uh, bij de jeugd doen we met, uh, met de jeugdsportpas. Dus kennis maken les lessen op de scholen en bij de verenigingen. En bij het voortgezet onderwijs, het Vmbo Gert de Mag, hebben we daarvoor sporthackers. En uh, sporthackers zijn eigenlijk uh, ja, leuke, uitdagende, spannende activiteiten op school. En soms na school, waarbij we de jeugd... Uh, we ja, willen enthousiasmeren voor bepaalde takken van sport. En waarom uh, juist de jeugd enthousiasmeren? Doen, bewegen ze te weinig of zo? Um, nou, er, er is een groep van uh, jongeren die heel erg goed aan het bewegen is in Zandvoort. Um, maar er blijven ook nog kinderen achter. En als we dan uh, kijken naar de cijfers, GVD doet altijd een onderzoek. dan is er uh, in Beverwijk en in Zandvoort eigenlijk het hoogste percentage overgewicht onder de jeugd en onder jongeren. En toen heeft uh, de gemeente gezegd, nou daar moeten we iets mee. En um, op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan van, nou dan moeten we een aantal activiteiten of interventies, zoals we dat uh, noemen, opgezet worden in Zandvoort. Waardoor we uh, ja, zeg maar dat overgewicht gaan bestrijden. Maar ook gewoon natuurlijk om, om kinderen die, uh, of jongeren die uh, wel willen sporten, maar niet zo goed weten wat ze willen doen. Uh, ook te laten zien van, nou wat zijn de mogelijkheden dan? En uh, nou, sportwerk is daar dus een voorbeeld van. Noem eens een voorbeeld van zo'n interventie of activiteit. Wat hebben jullie bij de afgelopen periode ontplooid? Op het gebied van overgewicht? Nou ja, kijk, voor, voor, voor sporthekkers <laughs> uh, hebben we bijvoorbeeld uh, de laatste, was in december, um, dat was sporthackers op school en dat was met basketballen. En uh, met dat basketbal hadden we Henk Pietersen gevraagd. Henk Pietersen nou, de Oud International. Basketbal heeft ook in Amerika gespeeld. En, uh, echt een hele indrukwekkende man, ook als je hem ziet. Ik geloof dat hij bijna twee meter zoveel is. Ik weet niet hoeveel uh, precies. Maar, uh, en um, nou, hij had ook zo'n basketbal één hand vast. Het is echt een enorm basket, uh, echt basketbalman. Um, super enthousiast. En weet uh, die kinderen zo erg te, te, te boeien met het spelletje basketbal. Uh, die gaan echt anderhalf uur uh, helemaal los. Hij uh, uh, maakt er een groot feest van met muziek en uh, alles erop en eraan. Prijsjes aan het eind en uh, uh, uh, de kinderen. En er zijn veel vaak kinderen die aan de kant gaan zitten van nah, ik heb geen zin om dit te doen. En en die pakt hij nu op een hele leuke manier. Laat hij wel even blijken: van joh, ik vind het niet oké okay dat je aan de kant gaat zitten. Ik vind dat je mee moet doen. En op een positieve manier, maar ook leuk voor de rest, uh, betrekt hij dan die kinderen erbij om, uh, om toch te gaan sporten. Oké, okay, dat is inderdaad een heel mooi, een heel mooi, die, in, heel in, mooi initiatief. initiatief. Gebeurt het tijdens uh, schooluren of is het op uh, vrijwillige basis? Nou, we hebben het, uh, het gebeurt tijdens, school, tijdens schooluren. Um, we hebben het ook wel naschools uh, uh, aangeboden. Maar we zien dan dat de kinderen of de jongeren uh, uh, er minder veel gebruik van maken, minder vaak gebruik van maken. Ze dus hebben gezegd, nou dan moeten we het iets meer onder schooltijd gaan doen of in tussenuren. Uh, of direct voor schooltijd of na schooltijd. Dan lukt het wel. Maar als je later gaat zitten na zes of na zeven, dan, uh, ja, dan wordt het lastig. Want die jongeren hebben allemaal andere dingen weer. Heeft het er ook mee te maken dat er, in tegenstelling tot vroeger, dat wij nog jong waren en op school zaten, veel lichamelijke oefening kregen op school? Wat tegenwoordig toch een stuk minder is? Nou, ik denk dat dat in Zandvoort wel meevalt hoor. We hebben in Zandvoort eigenlijk op alle scholen vakkelijker lichamelijke opvoeding zitten. Dat is op zich al een luxe en een tegenstelling tot andere gemeenten, waar daar toch vaak op bezuinigd wordt. En nou, hier in Zandvoort hebben we het dus eigenlijk overal bekwame mensen zitten, die, waarbij de kinderen. Uh, en jongeren twee, drie keer in de week uh, sportles krijgen. Dus dat valt best mee. Ja, dan valt het School. inderdaad mee uh, van wat je leest. Dat uh, lichamelijke opvoeding uh, ja, eigenlijk een doodgeschoven kindje is uh, in het onderwijs. Klopt. Uh, wat jullie doen, uh, gaat het over een heel schooljaar? Ja, sporthekkers draait over een heel schooljaar. Uh, nou, ja, Eigenlijk over het hele jaar. Want uh, we praten natuurlijk gewoon uh, van schooljaar naar schooljaar. En um, dat overlapt elkaar. Ja, dat is dan een kalenderjaar en ja. je hebt schooljaar, de, de, de, begrijp je bedoel. Um, dus dat gaat elk jaar door. En voor de jeugd is dat. Voor de jongeren is dat sporthackers. en voor de jeugd is dat, dat uh, jeugdsportpas. Waar we zijn alle activiteiten eigenlijk uh, ontlooien. Jeugdsportpas, wat uh, kan je daar wat meer over vertellen? Wat houdt dat precies in? Nou, de jeugdsportpas is al een vrij bekend fenomeen. We zitten sinds 1999 volgens mij in Zandvoort met de jeugdsportpas. En het komt erop neer dat binnen de basisschool uh, binnen, binnen het. Lessen, lichaam en kopvoeding worden een aantal sporten geïntroduceerd. Neem bijvoorbeeld voetbal. En um, dat doet de vakdocent zelf. En vervolgens krijgen ze de kans om nog vier keer bij... Nou, in dit geval S.W. Zandvoort dan... Die, uh uh, de sport nog eens te, te, te ervaren. En als ze het dan leuk vinden, dan worden ze lid van de vereniging. En soms denk ik nou, dit is het niet. En uh, laten we dan de uh, volgende keer basketbal weer eens proberen. Kunnen ze het andere sport gaan uitproberen? Ja, ja het is ja. puur een soort test uh, testcase. Of uh, wat ze zelf leuk vinden. Klopt. Nou ja, en, en, en dan als we dat toch allemaal hebben, dan hebben we Galm ook nog. En dat is dan specifiek gericht op mensen van 55 jaar en, uh, en ouder. Waarbij we dan gaan kijken van, nou ja, welke activiteiten zouden zij nog willen doen. En... Uh, Daarvoor hebben we dan weer eerst een fit-test en dan een introductieprogramma, waar we ook weer laten zien van, nou, welke sporten zijn er mogelijk, welke sporten kunt u nog doen en uh, wat vindt u leuk om te doen. Oké, okay, nou dat is uh, mooi om nu even uh, tot zover, we gaan eerst even uh, naar een plaatje, praten we straks even verder over wat voor een, uh, activiteiten er nog uh, verder ontplooit gaan worden. We gaan nu luisteren naar Kim Wilde en Never Trust a Stranger. Kim Wild, en uh, voor Kim Wild waren we in gesprek met uh, Stefan van der Pol. We gaan daar gewoon uh, mee verder nu. Onder Weil hebben we het gehad, onder uh, een van jullie uh, initiatieven, en dat is uh, de circuitrun uh, voor kinderen. Ja. Dat is een aparte run voor ze, of is dat gelijktijdig met het uh, grote evenement op het circuier? Nou, het is wel tegelijkertijd met de grote uh, circuierun. alleen het is voorafgaand. Die 12 kilometer, dat is dan zeg maar de, de grote circuierun, die is ik om 12 uur. En wij beginnen om kwart over tien uh, met het vertrek van de kidsrun. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal 27 maart. Um, en wat we nou eigenlijk willen, uh, dat is dat we uh, naast al die projecten die we uitvoeren in, uh, in Zandvoort, dat het ook leuk lijkt dat die basisschoolkinderen die hier in Zandvoort actief zijn, dat die ook meedoen aan de Zandvoortse Queerin. Wat is niet mooier dan dat de Kids run, uh, volledig bezet is door uh, zes, zeven basisscholen hier uit Zandvoort. Uh, toen dachten we, ja, heel veel kinderen willen dat misschien wel, maar uh, zijn er nog onzeker over en willen eigenlijk eerst een soort training hebben voordat ze überhaupt uh, aan die... Kijk, het is niet ver, het is 2,5 kilometer, maar ik denk dat het voor sommige kinderen best een eind is. En ze moeten daar toch even uh, in, in uh, ja, gecoacht worden, of in ieder geval even voelen van wat is het om 2,5 kilometer te lopen. Nou, toen hebben we gezegd, dan moeten we een training, een looptraining gaan organiseren. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en dit jaar doen we dat nog een keer. En die looptraining houdt niet meer in dan uh, dat we een uh, docent hebben gevonden. En die samen met Quartero BT, dat is ook een organisatie hier in Zandvoort die uh, naar conditietraining geeft. Met name hier langs het uh, strand. Uh, we zullen voor, uh, op dit moment staat die inschrijving op, 29 deelnemers. Dus ik hoop er 40 te halen in ieder geval. En... Um, Gaan we trainingen verzorgen. En dat gebeurt op de golf. Dus bij, de, bij het circuit, zeg maar. Ja, ja. De golf de, is de, de drie scholen die de, de daar. Drie zitten. scholen die daar zitten. Ja. Juist. En nou daar op de school, omdat het verlicht is, is natuurlijk een beetje in een rare periode. Ja. Dat is, uh, het is donker. En ik wilde eigenlijk gewoon uh, lekker in een dorp of uh, binnenkant van het circuit. Maar uh, ja, dat kon helaas niet. Want ja, met kinderen en dan uh, in het donker lopen, dat is niet leuk. En wanneer start, uh, start die uh, training, zal maar zeggen, de het training? tot? Ja, nee, heel goed, de training start op 3 februari. En uh, we hebben twee tijden, 5 tot 6 en 6 tot 7. Dat zijn de, de tijden waarop een loop gaat worden. En uh, mocht je nou het leuk vinden om daar aan deel te nemen en je, bent, uh, je zit in groep 5 tot en met 8, dan uh, kun je je alsnog opgeven. En dat kun je doen op uh, www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl als ik uh, even mag uh, spammen. Ja, <laughs> www.sportservicezandvoortheemsteden.nl. Ik denk, ik herhaal nog... Oh. Sportservice, Heemstedenzandvoort.nl. Ik denk, ik herhaal het nog even voor de mensen die het niet zo snel een pen en papier konden vinden, want het is ja. nog een hele website. <laughs> ja. En hoe vaak gaat die training plaatsvinden? Nou, de training voor de kinderen is uh, acht keer. Dus uh, acht lessen. En uh, ja, daarna. Uh, sluiten we af met de circuit in. Uh, het is overigens heel gratis voor, die, uh, voor de kinderen. Iedereen kan er eraan deelnemen. En ook, uh, ze krijgen ook een startbewijs uh, nadat ze de acht lessen hebben meegedaan. Dus ook daar hoeven ze niet uh, extra voor te betalen. Je zijn het uh, 29 inschrijvingen tot nu toe. Jullie ja. hopen op 40. Over uh, hoeveel uh, kinderen heb je het eigenlijk die in die vijven zitten die mee zouden kunnen doen? Nou ja, goed. Kijk, we hebben het over uh, de groep 5 tot en met 8 van zeven uh, basisscholen. Dus uh, daar kunnen nog veel meer kinderen meedoen. Ik heb mijn lat nu gelegd bij 40. En uh, dat is ook waar ik alles op afgestemd heb. Twee lesuren. Ik kan er maximaal 20 per uur kwijt. Maar als er straks 300 zijn, dan uh, ga ik ook proberen mijn rond te krijgen hoor. Dus, <laughs> dat is het niet. Uiteraard, hoe meer, hoe ja. beter. En je ja. hebt natuurlijk kans, zodra jullie de eerste keer de training hebben gedaan, dat het mond-tot-mond -mond reclame nou, klopt. onder de kinderen elkaar oproept om ook mee te gaan doen. Klopt. Nou, daarom zeg ik, vorig jaar hadden we er ook rond de 40, dus dat moet ik nu ook weer kunnen halen. En uh, het zou natuurlijk geweldig zijn als het er meer worden. Maar, uh, uh, ja, de more de marrier zeggen ze altijd. En je zegt, ze starten voor de officiële circuitrun, ja. zullen we zeggen. En ze, ze rennen alleen over het circuit. Ja. Dat betekent dan ook dat ze starten voor het grote, ja, de grote ja, tribune voor ja, al die mensen? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, dat is spannend. Uh, daar doen ze in de... In de wat is het? De Pitstraat, hè? Uh, Daar ja, gebeurt ja. de warming-up. en zit ook de startvak natuurlijk. Daar krijgen ze eerst een uh, warming-up, uh, waarschijnlijk weer van Kenny Mu. Dus oh. dat weet ik niet zeker, maar volgens mij dat deed hij de voorgaande jaren erg goed. Dus de die weer staat. En uh, na nou, die warming-up dan gebeurt, is dan uh, wordt de startschort gegeven. En dan uh, mogen alle papa's en mamas van boven of van de, de paddock af... Uh, en volgens de Tarzanbocht en de Hunzerug. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> nou, het is een behoorlijk pittig stukje. Hoor. Ja, het is een, een deel van het een van de circuit. Hè, want Je zegt ja. 2,5 kilometer. Ja. Uh, maar ze gaan wel uh, de Hunzerug omhoog. Klopt. En dan nemen ze uh, het korte circuit waarschijnlijk. Ja. ja, en dan sluiten ze weer binnen door en dan komen ze weer aan. En uh, nou, als je dan weer terugkomt, dan uh, kom je ook weer over de grote finish ja, maar, heen. Uh, de, uh, die op het circuit zelf ligt voor de paddock. Ja, ja, dat moet een fantastische ervaring zijn voor die kinderen, denk ik. Ja, en het is een kuitenbijt er ook yeah. hun rug op. Zo, <laughs> ja? Het zal voor die kinderen een fantastische, ongetwijfeld een fantastische ervaring zijn. We zullen straks nog eventjes over verder praten, denk ik. We gaan eerst verder gaan met een, met een plaat. Hier komt uh, Tears Run Rings van uh, Mark Elmond ...met uh, Tears Run Rings. En onderwijl is het uh, Frits bar van Hotel Hoogland... Uh, ...die ons gaat voorzien van een overheerlijk uh, bakje koffie... ...terwijl wij zitten te praten met Stefan van der Pol van Sporthackers. Stefan, uh, we hadden net al het... Uh ja, over wat eigenlijk de opzet van jullie is, het overgewicht bij de jeugd weghalen, zorgen dat ze wat meer bewegen, sporten. Heb je voorbeelden dat je zegt, nou, we kwamen daar en we dachten van, nou, die heeft het echt nodig en dat diegene het ook echt heel erg heeft opgepakt. En... Mm, nou, het mooiste voorbeeld is denk ik toch gewoon om bij het hardlopen te blijven, want daar hadden we het net over, Samvat Squirin. Um, we zijn vorig jaar begonnen met die uh, looptraining voor de basisschool, uh, basisschooljeugd en, uh, en dat ik al zei we hadden een groep van veertig uh, man daar uh, nou, die hebben uiteindelijk meegelopen en um, na de acht want we hadden toen ja, we hadden volgens mij toen tien weken uh, dat we lessen verzorgden en uh, daar zaten een aantal Dank kinderen waarvan er nu 15. Uh, dit afgelopen jaar die sporten weinig uh, het afgelopen jaar door zijn gaan lopen, of privé, of met papa en mama, of, uh, uh, of de laatste paar weken weer met Desiree, dat is de docent die hier voor de groep staat, waar dus kinderen enthousiast zijn geworden voor de loopsport. En uh, nou, dat vind ik uh, erg leuk om te zien dat die kinderen zo enthousiast zijn gebleven en nu weer uh, vol enthousiasme uh, mee gaan doen in Zand van Ja, want over het algemeen uh, loopsport, dat zijn toch de wat ouderen, niet, niet de kinderen van de basisschool. Ja, dat zou je zeggen, ja. Ja, toch is het wel een, een sport die vaak behoefend wordt hier in Zandvoort. Een hoop uh, mensen die dat doen. En je ziet nu veel vaker, dat vind ik wel grappig, dat uh, papa en mama met kinderen aan het hardlopen zijn. Ja. Het, wordt een, het wordt een beetje meer een familiesport. Ja, zoals je vroeger ging wandelen, ja. uh, ga je ja. gewoon lekker hardlopen met elkaar. Ja. ja, en we hebben uiteraard de omgeving uh, ervoor hier uh, waar je al ja. uh, ruimte hebt om hard te lopen. Ja, <kijs> absoluut, absoluut. Ja, en ja. En uh, de circuirun, ja, uh, datgene wat ze doen, Hoe worden ze daar ook uh, voor beloond dan? Door middel van een medaille of een uh, certificaat. Dat is het natuurlijk nog een verrassing. Oh. Dat is nog een verrassing. Nou, wat geen, wat, wat geen, in ieder geval geen verrassing meer is, is uh, wanneer de, de looptraining gaat starten. wil je nog even herhalen. Wanneer de looptrainingen? Ja, de, loop, de looptrainingen voor de, jeugd in, uh, voor de basisschool Jeugd in Zandvoort starten op 3 februari. En als je, je daarvoor op wil geven, dan kan dat op, uh, ga ik het nog een keer noemen, www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl. En daar staat een mooie button die heet looptraining. En dan gaat het helemaal goed komen. En ja. dat gaat ook altijd door, eisen en wederdienenden? Uh, de looptrainingen. Ja, de looptrainingen gingen nou ja, na acht lessen. Na de Zand Squieren, dan, dan gaan we kijken of er nog een groep over is die het leuk vindt om door te gaan. Want dat willen we natuurlijk wel. Als er enthousiaste kinderen zijn. Dan gaan we kijken of we er een gevolg aan kunnen geven. Dan kunnen ze misschien het hele jaar door trainen. En uh, dan voor misschien wel de 10 kilometer of 12 kilometer gaan. Tja, nou, ik vind het een hele afstand om te... Ja. Ja. Ik, vind het, uh, ik moet nu al een jaar zo'n 500 meter denken, dat vind ik al ver. Ja, ik zie je wat vertellen, te uh, aankomende zondag uh, loop ik de halve marathon. 21 kilometer hoor. En nou, daar heb je ook flink voor getraind, neem ik aan. Ja, daar heb ik ook flink voor getraind, ja. Dus dat is best spannend. Nou, dan wens ik jou daar in ieder geval heel veel succes mee. Dankjewel. En je geeft in ieder geval het goede voorbeeld aan alle kinderen uh, die straks uh, ja. met de circuitrun mee willen gaan doen. Uh, Stefan, dankjewel voor je komst hier naar uh, Hotel Hoogland. Um, we wensen je heel veel succes uiteraard met de komende circuitrun en alle ja. dingen van uh, sporthackers die er nog op, de, op het programma staan. Dankjewel. Um, tot zover, uh... Stefan de Pool. We gaan uh, strakjes na het plaatje wat we nu gaan draaien, gaan we praten met Hermen van Ham. Die weet ons alles te vertellen over zijn project Alp Du Zes. En welk nummer sluit daar beter bij aan als Blood Sweat Tears met spinning wheel. Dat was bloed, Zwet en tears met Spinning Wheels. En intussen uh, uh, aangeschoven bij ons aan tafel hier in uh, Hotel Hoogland, Herman uh, van der Ham. Ja, we gaan het met Herman van der Ham hebben over Alp de West. Een bekende berg uh, in de wielerwereld. En Alp de West, voor jou ook een uitdaging? Dat klopt. Uh, ik heb Alp de West al een paar keer uh, beklommen. Maar uh, dit jaar ga ik hem uh, niet alleen beklimmen, maar met zo'n circa 4000 mensen. In het kader van de actie Alp du 6, dus dat is zes keer de Alp du West beklimmen met z'n allen voor het goede doel, voor het Koning Wilhelmina Fonds. Met de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Ja, Je zegt het al, Alp du 6, ruim 4000 deelnemers, die doen dat allemaal voor het goede doel? Dat klopt. De bedoeling is dat iedere deelnemer tenminste 2500 euro gaat ophalen bij sponsoren, bij familieleden, etc. En het doel van de organisatie is om dit jaar zo'n 20 miljoen euro op te halen voor het goede doel. Ja, Alp-US beklimmen, eenmaal, dat lijkt me al een hele opgave. Maar om dat maal te doen, ik neem aan dat je daar flink getraind voor moet zijn. Ja, ik, ik train bijna dagelijks en ik rijd ook in de vakanties veel in de bergen. Dus ik weet wel wat me te wachten staat, maar dat zal even goed wel een hele opgave worden. Ja. Ja, ik, ik neem aan, we, we kennen Alpe de meeste mensen van de tv, van de Tour de France. Daar zie je een peloton van, ja, wat zal het zijn, 150 wielrenners. Maar als je daar met 4000 mensen naar boven gaat, ieder heeft zijn eigen tempo. Is dat lastig met zo'n grote groep? Uh, nou, we starten niet allemaal tegelijk en ieder rijdt zijn eigen tempo, dus dat is wel heel anders dan bij een, bij een peloton. Iedereen rijdt op zijn eigen tempo naar boven, dus dat zal vanzelf zich wel verspreiden over de berg. Uh, boven aangekomen, dan gaan we naar beneden aan de andere kant en de rondom en dan weer omhoog? Of? Nee, uh, er is geen andere kant aan op de West, dus je gaat dezelfde weg weer naar beneden. Dus je moet wel oppassen voor de mensen die naar boven komen. En uh, ja, dat doe je eigenlijk zes keer, op en neer die berg. Dat naar beneden rijden. Ja, ik heb zelf wel in Oostenrijk in de bergen gefietst, maar dat vond ik altijd een beloning van het feit dat je boven was. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, inderdaad. Het afdalen is altijd een beloning voor het beklimmen uh, met een gangetje van 70, 80, soms 90 kilometer naar beneden. Dat is, uh, dat is een mooie ervaring. Ja, dat lijkt me wel. Maar je, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Je hebt een, een reden waarom jij dat uh, wil gaan sponsoren. Wil je dat aan uh, de luisteraars uh, kenbaar maken waarom jij juist dit gaat doen? Ja, dat, uh, ik heb een, uh, een dochter die heeft, uh, heeft kanker gehad. En ze is nu twaalf jaar, maar toen ze vier was heeft ze een, een, uh, is ze een hersentumor bij haar geconstateerd. Uh, uh, ja, dat, die tumor is eruit gehaald uh, middels een operatie. Ze is bestraald en ze heeft chemokuren gehad en uiteindelijk heeft ze het allemaal overleefd. Uh, maar ze heeft wel uh, het een en ander aan de handicaps daar aan overgehouden. Uh, ja, in de tijd dat we daar in het ziekenhuis waren, waren er natuurlijk nog meer kinderen met kanker. En uh, ja, er zijn toch vrij veel van die kinderen die er destijds waren, uh, overleden terwijl wij daar ook waren. Dus uh, ja, dat betekent dat er toch nog wel heel veel onderzoek nodig is om, uh, ja, om dat sterftecijfer naar beneden te krijgen en te zorgen dat die kinderen zoveel mogelijk genezen. En ook daarna een, een, een volwaardig leven kunnen hebben. Ja, dat is een fantastisch goed doel natuurlijk. Laat wat voorop stellen. Hoe kunnen mensen jou steunen in deze fietsmarathon, zo we het zomaar noemen? Ja, de organisatie van Du Duzes hebben, hebben een website opgezet. Waar alle deelnemers aan, aan vastzitten, zeg maar. Dus als je gaat naar de site opgevenisgeenoptie.nl Dan is daar een button deelnemers. Dan kun je mijn naam opzoeken. En uh, dan kun je middels die site uh, kun je een donatie doen als je, als je dat zou willen. Oké, okay, dus nog eenmaal, je nog eenmaal de, de website noemen? Als je... Dat is www.opgevenisgeenoptie.nl En uh, daar de button deelnemers uh, uh, aanklikken en dan mijn naam opzoeken. En dan, uh, dan, dan wijst het verder vanzelf. Nou, de mensen moeten dat ongetwijfeld kunnen vinden. We gaan daar straks nog eventjes uitgebreid over, over verder praten voor dit uh, hele goede doel wat je, wat je nastreeft. En uh, natuurlijk voor het... Uh, het Kankerfonds. En we gaan nu eerst nog even luisteren naar Oordend Hart van Normaal. En dan verwachten ook dat Herman zo ook de berg op gaat. Oeh, oeh, rond haar, want ze hadden van de motorgras geut. Langzaam rijden, dat deed ze nooit. Daar vonden ze iedag mortuut verknoot. M'n bet is opzien, dat is op de BSA. Kras op het Engelse zand, de hoener in de vrouw liefst over aan de kant. Met de sopt Sinoton en tienen op de BSA. Een bed is op sinoton en tienes op de BSA. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op Synodon en tien is op de BSA. Zoals altijd, keman dat gejakker Deuren zaten keel die de snelheid van een motor niet kent Bertus reed erop en is kwam de vlak achteraan Iedereen die zei van die leur nooit meer wat van. Seeking a note, nee nee nood, nood meer oolent hand. Seeking a note, nee nee nood, nood meer oolent hand. Mommy got oo, oo, oo, ooh ooh ooh ooh oo, oo, Dat was uh, oerend hart En, hard. en uh, als ik het niet vergis, uh, normaal toch? Nog steeds, ja. Ja, ja uh, we zijn in gesprek met uh, Herman van Dam En uh, we praten over Alpe d'Huez, die hij uh, maal gaat beklimmen. Ik denk dat het niet de bedoeling is om dat oerend hart te doen. Want dan is het misschien na twee keer van... Uh, ja, ik moet nog vier keer, dat wordt lastig. Het gaat er vooral om, om uh, geld in te zamelen voor het uh, KWF. En ja... Vaak bij de inzamelingen van geld, ja, er wordt voor 100 euro ingezameld. Dan gaat er een gedeelte af naar de organisatie en zo. Is dat in dit geval ook zo? Nee, er blijft niks bij de organisatie achter. Het is zo, als ik bijvoorbeeld 100 euro ophaal voor het goede doel. Dan komt er 104 euro bij het KWF terecht. En die 100 wordt 104, omdat de Rabobank als sponsor 4% bovenop de opbrengst doet. Dus er ja. blijft niks bij de organisatie alles, achter. Alles wat gedaan wordt, wordt gratis gedaan. Allemaal vrijwilligers. Uh, 4.000 deelnemers. Over het algemeen bij zulke soort evenementen zien we dan ook dat er bekende Nederlanders bij betrokken worden om wat extra publiciteit te vergaren. Gaat dat hier ook gebeuren, dat je weet? Nou, ik weet niet welke bekende Nederlanders dit jaar komen. Ik weet wel dat er vorig jaar Michael Bogert heeft, heeft deelgenomen. En ik uh, weet ook dat uh, Bas Muis, dat is een soapster, dacht ik, uh, dat hij ook uh, eraan meedoet. Ja, met uh, d'Huez, fietsen, er wil nog wel eens wat misgaan met de fiets, of dat er iemand valt of zo. Uh, service, wordt dat ook verleend? Of ben jij aan jezelf overgeleverd? Op het moment dat uh, je een lekker band krijgt, moet je met je bandenlichtertjes uh, je band gaan plakken? Nee, alles uh, wordt eigenlijk vanuit de organisatie geregeld. Uh, er, is, er zijn materiaalwagens, er is een bezemwagen. Er is een heel medisch team met, uh, met verpleegkundigen, met artsen, met chirurgen. Hopelijk hebben we die niet nodig, maar ze zijn er wel. En er komt ook een heel team verkeersregelaars vanuit Nederland. gaan naar Frankrijk toe om uh, alles in goede banen te leiden. Nou, de, de start is dus op 9 juni. Dus je hebt nog vijf uh, maanden de tijd. Heb je voor jezelf nog een speciaal uh, trainingsprogramma, schema ingebouwd om dus die dag echt te, te kunnen realiseren? Jazeker, ik ben uh, al in, uh, in november, begin je daar al mee eigenlijk. Uh, ga je langzamerhand steeds meer duurtrainingen doen, om zoveel mogelijk kilometers te maken. En dan in het voorjaar uh, ga je af en toe, en, uh, ja, dat noemen ze dan een cyclo in, uh, in de Ardennen rijden in, uh, in België, om wat, uh, om wat klimervaring op te doen. En dan hoop je zo een goede conditie op te bouwen om uh, daar zes keer die berg op te gaan. En dat, is dan, dat doe je in je eentje dan? Of heb je dan ook een team die ook op 9, 9 juni mee gaat doen? Ja, ik, ik ben onderdeel van een team van zes, uh, zes personen. Het team heet Advenimus. Dat is het uh, Latijn voor uh, wij zullen aankomen. Dus uh, ja, we hebben een iemand die uh, een beetje Latijn gericht is. Dus die heeft dat verzonnen. Uh, in het team zitten nog twee andere dorpsgenoten van ons trouwens. Uh, Hans de Jong en, en uh, Wolf de Wilde. En uh, daarnaast zitten er nog drie van buiten het dorp. En uh, uh, ja, met dat team gaan we trainen, we gaan meedoen aan wedstrijdjes en uh, we gaan uh, samen werken naar uh, naar -Zes. En dan is, het eenmaal, dan is het eenmaal de dag, 9 juni, en dan kom je daar aan. Wat kan je daar dan verwachten? Nou, ik verwacht dat daar in ieder geval een heleboel mensen staan. Niet alleen uh, uh, voor de start, maar ook langs, uh, langs de kant van de weg. Het schijnt zo te zijn dat we s morgens om vijf uur moeten starten, dus dan is het nog donker en koud. Dan schijnt ook de weg uh, helemaal verlicht te zijn met uh, allemaal uh, fakkels, uh, de hele weg naar boven. Dus ik uh, neem aan dat het uh, een, een heel feest wordt, een heel evenement wordt. Nou, dat, dat ongetwijfeld zal het een heel mooi evenement worden. Ik wil dan graag straks nog even met je over verder praten. Ook over jouw persoonlijke blog. Hoe mensen jou persoonlijk kunnen steunen. Zeker financieel. Want behalve een website zal je ook ongetwijfeld wel iets van een bankrekeningnummer of iets dergelijks hebben. En die mag je straks aan ons opgeven. Maar we gaan eerst even luisteren naar The Golden Earring met The Devil Made Me Do It. Vrijdagavond, uh, sportcafé vanuit uh, Hotel Hoogland en we zijn nog steeds in gesprek uh, met Herman van Dam. We praten over Alp du Zes en de Zes staat voor uh, zesmaal uh, beklimmen van de Alp du West. Ja, en dat voornamelijk om uh, geld in te zamelen voor het uh, KWF. En uh, ja, we keken net even op de website van je en je bent al een aardig eind op weg. Dat klopt. Ik heb nu dankzij mijn relaties en familieleden een kleine 3500 euro opgehaald. Mijn streefbedrag is 5000 euro, maar het mag altijd meer dan 5000 euro natuurlijk. En hoe kunnen mensen jou doneren? Nou, ik heb een persoonlijke blok gekregen van de organisatie. Ik zal er even het adres van noemen. Dat is http.//deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl Backslash acties, backslash hamlap, backslash herman, streep van de, van -streep der streep ham. Een heel mondvol. Dat is een mondvol, dat ga je straks ongetwijfeld nog een keer herhalen. <laughs> En uh, via die uh, blok kun je mij uh, steunen. Uh, ja, als je die blok uh, opent, dan wijst het er eigenlijk vanzelf. Er is een button uh, doneer. Nou, druk je daarop. Uh, dan, uh, dan lukt het allemaal wel. Mocht het, uh, dan kun je via internetbankieren een, een donatie doen. Die gaat rechtstreeks naar een rekening van de, van de organisatie. Weliswaar, weliswaar met mijn naam eraan geplakt, zodat ik weet hoeveel ik opgehaald heb. Mm -hmm. Maar het gaat rechtstreeks naar de organisatie. Ja, mocht het zijn dat er mensen geen internetbankieren hebben... dan kunnen ze dat overmaken op mijn uh, zakelijke bankrekening. Daar zal ik het nummer ook even van noemen. Dat is 3894 02974. Ten name van administratiekantoor Van der Ham. En dan zorg ik dat het, uh, het bedrag uh, wordt uh, doorgeboekt uh, naar, uh, naar de organisatie. Oké, okay, nou voor de mensen die het niet, uh, nog niet hebben allemaal kunnen volgen, straks uh, gaat Herman dat nog eventjes uh, voor ons uh, haar fijn herhalen. Eerst even nog even over de sponsoring. Heb je nou, ook nog shirt-sponsors, uh, broekjes-sponsors of iets dergelijks? Uh, nou, het is zo dat we vanuit de organisatie krijgen we een, een broek en een shirt. En daar kunnen inderdaad sponsoruitingen uh, sponsor op opkomen. Uh, ja, mocht het zo zijn dat sponsors daarin geïnteresseerd zijn dat is natuurlijk hartstikke leuk dan kunnen ze het beste even contact met mij opnemen uh, want vanuit de organisaties zijn er allerlei sponsorpakketten samengesteld, waaronder dat uh, je naamsvermelding op het shirt dus dan is het beter om, uh, om dat even persoonlijk uit te leggen uh, zal ik mijn telefoonnummer daarvoor geven? Ja, maar, kijk, hoe meer informatie voor mensen die jou kunnen sponsoren, hoe beter is. Als hier iemand in Zandvoort, uh, een bedrijf of iets dergelijks luistert naar ons sportprogramma, die denkt, dat is een goed doel, dat wil ik steunen. Ik wil Herman uh, contacten, hoe kan hij dat doen? Nou, dan kunnen ze mij bellen, 023 57 028. Of ze kunnen mij een e-mail sturen, dat is herman.adminvanderham.nl nog één keer het telefoonnummer alsjeblieft. Uh, 023 57 36028. En mijn e-mailadres is herman.adminvanderham.nl Nou, dat is uh, tot zover uh, is het in ieder geval al uh, een hoop informatie en een hoop uh, goede dingen die, uh, die je gaat, uh, gaat ondernemen. Ik hoop van harte dat het, uh, dat het je gaat lukken om uh, ruim boven die 5000 euro van je streefbedrag uit te komen. En dat mensen de button weten te vinden op jouw blog. En probeer die nog één keer uit te streken alsjeblieft. Ik ga het hele verhaal <totstuk> nog een keer doen. Dat is http. Dubbele punt. Backslash. Backslash. Deelnemers. Punt opgeven is geen optie. Punt nl. Backslash. Acties. Backslash. Hamlab. Backslash. Herman streep. Van streep. Der streep ham. Uh, mocht het nou te snel gaan. Kijk, kijk in het Zandvoors nieuwsblad, er staat een, een, een artikel over mij uh, op de laatste pagina bij de sport. Daar staat die blok, uh, blokgegevens ook. Oh, dus mensen kunnen ook even het uh, Zandvoorts nieuwsblad van, ik neem aan van die van gisteren, uh, de meest recenten, de meest recenten ja, okay. die van gisteren. Nou, Herman, in ieder geval uh, wensen we je heel veel uh, succes. En uh, ja, we gaan het ook volgen en uh, we houden je eraan dat je zes keer uh, boven komt Ja, ik probeer mijn blok uh, bij te houden, daar, uh, daar uh, laat ik weten hoe het gaat. We blijven, je, we blijven je zeker volgen. En zeker ook uh, hoeveel sponsorgelden jij allemaal nog, uh, nog binnen gaat halen. En dat zullen wij zeker in een van onze volgende sportprogramma's uh, nog eventjes uh, aanstippen. Uh, we gaan nu verder met uh, muziek. We hebben uh, Totally Clips of the Heart van Bonnie Tyler voor de klaarstaan. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely.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 stay okay.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 Studenten met een OV-kaart die door de week geldig is... kunnen met ingang van komend week einde ook op zondag gratis reizen met de trein... in plaats van met 40% korting. NS hoopt de studenten met dit zoute zondagaanbod uit de maandagochtendspits te krijgen... en ze op zondag al naar hun studiestad te laten reizen. 90% van de studenten heeft zo'n kaart voor door de week. Het aanbod geldt tot 31 januari. Ook voor studenten met een weekendkaart is er een aanbod. Die krijgen door de week normaal gesproken 40% korting. Tot het eind van de maand mogen ze naast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 De berichten over dode tortelduiven in Italië volgen op eerdere incidenten in de Verenigde Staten en Zweden. In Arkansas vielen op nieuwjaarsdag zo'n 3000 merels uit de lucht. Wetenschappers in de VS zeggen dat de vogels misschien zijn getroffen door vuurwerk. Ook zijn tientallen dode kauwen aangetroffen in de straten van de Zeeuwse stad Valschöping. De autoriteiten daar gaan uit van een ziekte of vergiftiging. Het weer. Hier en daar nog wat regen...